Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. In de Duitse stad Giezen is vandaag de nieuwe jongerenorganisatie van de radicaal-rechtse partij AFD opgericht. Generation Deutschland. De vorige jongerenafdeling van de AFD werd begin dit jaar opgeheven door de partij. nadat de Binnenlandse Veiligheidsdienst die dreigde te verbieden vanwege extreem gedachtegoed. Er zijn 10.000 betogers naar Giezen gekomen om te demonstreren tegen de oprichting. De politie is met 6000 agenten, helikopters, drones en waterkanonnen in de stad... om ongeregeldheden te voorkomen. Limburgse bestuurders zijn helemaal klaar met de bedreigingen en intimidaties... zeggen ze in een krantenadvertentie. Boven de oproep staat stop, Limburg trekt een streep. De advertentie is geplaatst door gouverneur Emiel Roemer... bestuurders van gemeenten en de provincie en het waterschap Limburg. De aanleiding zijn de bedreigingen in Venlo... Daar wordt gedebatteerd over de komst van een AZC. De burgemeester, een wethouder en raadsleden worden bedreigd. Bij Veendam in Groningen is een belangrijke vaarweg voor de scheepvaart gestremd. In het AG Wildervank-kanaal is een vrachtschip met vloeibare kunstmest deels gezonken... mogelijk door een fout bij het laden. Het schip moet eerst worden leeggepompt en kan dan pas worden geborgen... De Nederlandse danceformatie Two Brothers on the Fourth Floor stopt na 33 jaar met optreden. Rapper René Phillips, alias D-Rock, lukt het vanwege de ziekte Parkinson niet meer om op het podium te staan. Dat maakte tweetaal bekend in het NPO1-programma Carrie op vrijdag. De rapper van 54 leidt al 15 jaar aan de ziekte, maar maakte dat pas vorig jaar bekend. Two Brothers on the Fourth Floor werd begin jaren 90 opgericht. De afgelopen ruim 30 jaar traden ze bijna elke week op. Het weer in het zuidoosten misschien wat zon. In de rest van het land bewolkt, maar wel overal droog. Het is een graad of 10. Morgen meer zon, maar ook wat buien, en dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Het is even na twee uur. Welkom bij Stansport op Zaterdag. We zijn er weer in een volgevulde studio aan de tolweg 10 Beno. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, jongen, jongen, allemaal. wat een drukte hier. Ja, ja en, en weet, je, weet je wat het vandaag is?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 En dat Na dat's, de Black Friday dat natuurlijk. Dat snapten we allemaal ja. wel. Hè. Koop niet vandaag, en, want je hebt al een rotzooi al in huis. En, uh, maar ja, ik, ik had vandaag dus wel gehoopt op een pannenkoekje. Maar ja goed, ik moet weer oesters en champagne nuttigen vandaag. Dus ik heb ze het. gisteravond uh, gegeten, de wat? pannenkoeken. Oh ja? Okay. Zonder dat ik wist dat uh, ja. dit de uh, pannenkoekendag Hoe was. is het mogelijk? Ongelooflijk. Nou, wat gaan we in dit uur doen? We gaan straks praten met uh, Lennar van der Haag, dames eerst. En Wim Beekhuizen over een gloed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 ...te vinden die meest zouden kunnen doen. En ook in mijn omgeving, Keesomstraat, dus uh, daar kun je ook makkelijk uh, flyers ophalen. Ja, dat is makkelijk met die flats. Ja, dus, en dat gaat ook wel resultaat. Dus, oh ja? Oké. Okay. Ja, wel. Dus ik hm. heb, uh, ik denk, de grootste groep die we gehad hebben... ...zijn zo'n beetje elf mensen geweest. Hm. Nu verwacht ik wel meer dan elf mensen. Ja, met, met Lennon aan je <laughs> zijde, want uh, ze heeft het, het behoorlijk opgeblazen. Hè? Want Lennon, jij doet de Public Relations...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 En zo meteen gaan we jammen hier in de studio bij ZFM. Kijk even live mee, hè. Zfm-live.nl Zodanig dus Wim en Elena hier live in de studio. Jammen, samen met uh, Steve Wander en de Master Blaster. Wat een heerlijke gauwe houden Alles op de zaterdagmiddag bij ZFM. De dus Stad wordt op zaterdag bij tot vijf uur vanmiddag. En ja, inderdaad, uh, ze zijn live in de studio, Benno. Jazeker. Jazeker. En ze gaan ook uh, live optreden hier. Ja, en uh, Marlene, je hoort het. Als, wat Steve kan, dan kan jij ook. Als je je tekst kwijt bent, dan ga je gewoon. Ja. <lacht> even lekker jammen. Heerlijk. Gewoon even jammen. Ja. Ja, dat... Ja, oh. je, je denkt toch niet dat hij dat allemaal netjes heb opgeschreven, oh. hè? Het is gewoon, uh, je doet maar wat. Ja, dat is, uh, ja. Maar maar. Het is eigenlijk ook met die jam-sessies... Kan je dat ook zo zien van... Nou, uh, als je het niet meer weet, dan, dan doe je maar wat, Wim? Is dat... Uh,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 En het is van uh, Bruno Mars. Doodgaan met een licht glimlach, zeg je dat nou? Ja, strijdend ten onder. Oh, strijdend erop, dat vind ik beter <laughs> klinken. Ga je gang.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 Be next to you. Uh. Studio. met de nummer van... van wie is het ook weer, zei je? Bruno Mars. Bruno Mars, uiteraard. Heel mooi gezongen. Jamf sessie Zandvoort Is begonnen. Is begonnen. Ja, en ja. wij hadden de primeur, ja, Benno. Ja, wij hadden de absolute primeur. We gaan nog even naar muziek en dan een laatste praatje alweer. Ja, hoe je mee kan doen en dergelijke, ja. dat hoor je zo dadelijk. the block of the Japanese with daddy the party boys called the Gremlin And the Chinese know, They walk the line like Egyptian, All the cops in the Donut's up say, Walk like an Egyptian Walk like an Egyptian Ze zijn de studio nog niet uit, maar uh, wel even volgelijk. Een Egypte natuurlijk, Benno. Ja, zeker. Lekker Zo, wat hoor. hebben we net genoten, genoten ja, van wat, het uh, optreden. Wat, wat... Live in de studio, het kan allemaal. Zetfm: livenl kijk je live mee. Ja. En uh, Benno, en, uh, Benno <lacht> Lena en uh, Wim zijn er nog steeds...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 At gmail.com. Ja, heel Dat makkelijk. James ja. <moguik> nee. ja Wacht even, ik zit verkeerd te kijken. Het is James Sanford at gmail.com. Gmail ja. En de website is.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 En uh, Patrick van Kessel kan je natuurlijk ook uh, vragen. Die gaan we zeker die ja. gaat zeker ja, ja, dat lijkt me leuk. Ja. Ja. Maar goed, het is, uh, laten we vooral ook uh, denken aan de mensen die nog nooit een podium hebben bereikt. Uh, daar, Juist. die wil je vooral bereiken, toch Wim? Zeker. En, en ook, ook benieuwd naar verrassingen. Dat, dat je ja. iemand tegenkomt van denk je... Jee, wat heb je Een vast zo'n talent? Een ja. Die, die ja. komt zomaar eventjes aanwaaien. Ja, ja, precies. ja dat maakt het leuk. Hè. Denk ja. bijvoorbeeld ja. aan spannend. iemand die uh, viool speelt. Ja. Oh, uh, ja. Iemand die accordeon speelt. Desnoods triangel. Het maakt allemaal niet uit. Het kan alle, alle soorten muziek zijn. Ja, precies. neem je instrument mee...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 White moon, orange, G was on the streets Trying to consume some starch for the eat So I could get some phones Rollin' in my ride Chillin' all alone Just hit the east side of the LBC On a mission tryin' to find Mr. Warren G Seen a car full of girls Ain't no need to tweak All of you search, know what's up with 213 So I hooked left On 21 and Lewis Some brothers shooting dice So I said, let's do this I jumped out the rock And said, what's up? Some brothers put some gas So I said, I'm pissed These girls peepin' me I'm on glide and swerve. These hookers lookin' so hard They straight hit the curve Want a bigger, better thing Than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I keep looking for love.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 en wij staan met, met zeven punten op de tiende plaats. Dus we zijn inmiddels een kwartiertje bezig. Zoals het is sterk geavond vandaag. Er missen we zeker de acht op tien basisspelers. Karsten Vries, Nijsselberg, Koen Magielsen. De gebroeders uh, Otman Fertout en Salien Fertout van de Burg. Bukje Water. Het is een en al kommer en kwel met blessures. Jeetje, alweer hè? Aantal, ja, alweer een aantal jonge vervangers. Gino, Michel.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 Ja, ik denk in de tijd van het Dutch Powerpack... toen kwamen we vaak bij jullie langs. Ja, en uh, ik, ik zie je nog zo... dat uh, vader bleek erbal, en jij met een, een, een tasje... Een, een, zo'n zo herentasje. Je, misschien was je net van uh, commerciële school af. En, en uh, dat was nog oh, in ik. onze vorige studio, Rob, trouwens. Ja. Oh ja, en, ja uh, zo lang geleden. En uh, nu en ziet de volgende generatie... Uh,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 Maar uh, en nog steeds enthousiast aan het racen. Dus ja, daar, dat kampioenschap heb je. En heb je nog, uh, ja, nog een rookie-kampioenschap ook daar. En nog een Masters-kampioenschap voor jonge talenten. Dus er zijn veel prijzen te verdienen. Maar het is wel het Amerikaanse model. Ja, ja het lijkt wel bingo. Dan krijgt ook iedereen een prijsje. Als je maar meedoet. Dus, uh, maar goed, even over je vader. Ik, uh, ik denk, ik, ik zie dus uh, coureurs in en uit die auto kruipen. want. Uh,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 Hot and I think I'm to him